niet. Zo. Nu kunnen we elkaar beter zien. Ik heb heel weinig verstand van jachtgeweren... maar ik ben er zeker van dat ik op deze afstand niet kan missen. Ik geloof dat ik u beter even kan uitleggen. Legt u het maar aan de politie uit. Politie? Ik ben kolonel Friat mevrouw. Kolonel Fryet? Ja. Dit is toch wel het goede huis. Met u, juffrouw Pecklenk? Ja, ik ben Colorado Fight. Ik heb een u gehoord. Ik heb u toch geschreven. Hebt u mijn check niet ontvangen? Als u me belooft dat u mijn hand niet van mijn arm zult schieten, zal ik u de brief laten zien die u mij gestuurd hebt. Hier, kijk eens even. Alsjeblieft. Oh ja, ik zie het. Zo. Zou de artillerie nu misschien in kunnen rukken? Pardon? No, dat gaat weer. Oh ja. Ik bied u geen excuses aan, kolonel. Als het uw gewoonte is om door een raam naar binnen te komen... ...moet u daar ook met de consequenties van aanvaarden. Ik moest op een of andere manier binnen zien te komen. Het ging geen pijpen stelen. Ik heb eindeloos staan kloppen, maar niemand dit op. Ik wist toch dat ik vandaag zo hoog. Ik had verwacht dat u op een fatsoenlijke tijd zou komen... ...niet midden in de nacht. Ziet u me niet kwalijk. Tien uur s'avonds kunt u toch moeilijk midden in de nacht doen. Ik ga vroeg naar bed, kolonel. Daar hoef ik u toch geen toestemming voor te vragen. Nee, ik niet. Dit is geen vier sterren hotel. Ik heb geen personeel dat dag en nacht beschikbaar is. Ik heb tot negen uur gewacht... ...en toen nam ik aan dat u niet meer zou komen. Ja, het, het spijt me dat ik u zoveel last heb bezorgd. Midden in de nacht gewekt te worden door de alarminstallatie is inderdaad erg lastig. Maar we zullen het maar als afgedaan beschouwen. Alarminstallatie? Ja, aan het raam. Oh. Dit huis ligt erg afgelegen en ik heb toch wel eens de antieke dingen. Eén daarvan is dat Persische kleed waarop u staat uit te druipen. Wat? Oh, neemt u niet kwalijk. Deze kant uit. Ik zal u uw kamer wijzen. U het hier naar een zin. De badkamer is aan het eind van de gang. Hij is voor uw privé gebruik. O oh ja? Ben ik de enige vast? Nee, er zijn er nog drie. Hoofdzakelijk hier uit de betere standen, net als u. En is zitten in de andere vleugel? Alleen u en ik zitten in dit gedeelte van het huis. Wilt u soms nog iets drinken voor u naar bad gaat? Oh, je Pekker. Hoe raadt u het zo? U bent verkleurd tot op de bad. Koffie of thee? Um, u hebt zeker niet iets uh, sterkers? Ik heb geen alcohol in huis, als u dat bedoelt. Ik hoop dat u geen drinker bent, kolonaal. Oh, Lieve hene, nee. Alleen af en toe maar uh, zo voor de gezelligheid. Maar u bent toch niet aangesloten bij de gehele onthoudersbeweging, hè? Daar stond niets van in de advertentie. Geen geheel onthouder, kolonaal. Maar het is hier ook geen koog. Thee of koffie? Oh, koffie graag. Heet en sterk. Dat kunt u gewoon aan mij overlaten. Zo. Ik zal weer in de zitkamer. Gaat u zitten, Corona. Dank u. Oh. Er gaat niets boven de lucht van echt vers gezette kop. Als oh, ze dan ook maar eens een manier konden vinden om het net zo te laten smaken als het ruikt. Mijn koffie smaakt uitstekend, kolonel. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Zwart of met room? Een heel klein scheutje room, graag. Zo, ja, dank u. Ah. Mm, mm. Oh, heerlijk! Verrukkelijk! Mmm. Oh, wat heerlijk. Nee, maar wat een, wat een prachtige chippendeel hebt u daar staan. Ja, prachtbuffet zeg. Werkelijk schitterend. Heb je verstand van antiek? Nou, nee, nee, het is niet mijn vak. U doet een industriediamant, is het niet? Daar stond iets over in, in uw brief. Ja, ja, dat is zo, ja, ja. Ik blijf twee weken hier in de buurt om mijn klanten te bezoeken. Lijkt me erg interessant. Och, je bent een soort verkoper. is niet wat ik gewend was. Nee. En betalende gasten in huis nemen is niet wat ik gewend was. Daar ben ik door de omstandigheden toe gedwongen. Financiële omstandigheden. Juist, ja. Dit huis ligt erg eenzaam. En het bevat een heleboel dingen die van onschatbare waarde zijn. Kostbaar antiek dat generaties lang in mijn familie is geweest. Daarom ben ik ook erg kieskeurig met het soort gasten dat ik in huis neem. Ja. En dat is ook de reden dat ik altijd eerst informatie in ben. Ah, yes, ja. En daarom hebt u een alarmsysteem aan laten leggen. Ja, dat moest. Voor de verzekering. Oh. Ze hebben al drie keer geprobeerd hier in te breken. Oh, je zou toch zeggen dat meubelen en dat soort dingen... veel te zwaar voor een breker zijn? Ze waren ook niet op meubelen uit. Oh nee? Ik praat te veel. Nog koffie? Ja, graag. als Het is mijn kopje. Oh. Zeg, u uh, hebt hier een huis zeker niet toevallig gezeefd? Pas op, u magst. Pas op. Waarom vroeg u naar een zeef? hiervoor. Lijkt zo op het oog een doodgrond pakje. Weet u wat erin zit? Niet? Nee. En de strikdiamant. Het ziet eruit als ieder ander klein doosje. Maar als ik dat morgen aan een van mijn klanten overhandig... Geeft u mij daarvoor een cheque van 157.000 pot? Goeie heem. Ja, dus als u een zeef hebt, zult u me zeer verplicht door dit of vannacht in te willen opbergen. Natuurlijk. ja, wat is zo'n soort zeef? Waarom vraagt u dat? 157.000 pot is een hoop geld, juffrouw Pekering. Ik wil natuurlijk maar graag weten waar ik het in opwaard. Ja, ik kan natuurlijk ook het risico nemen en het vracht onder mijn hoofdkussen stoppen als nee, u dat liever hebt. Nee, nee, u vindt dat natuurlijk ontzettend omleefd. Maar ik heb iets heel kostbaars in die zeef liggen. En, uh... nou ja, nou ja, je moet de mensen ook een beetje kunnen vertrouwen. Het is een venning, 4 f Ja, de, de 4A. Ach, dat is toevallig, die ken ik zeg. Wat bewaart u een hemelsnaam in een zeef van dat formaat? Een parelcollier dat 150.000 pond waard is. Grote genade. Ja, geen wonder dat u me opwachtte met een geweer. Als u me nu wilt excuseren, kolonel, ik stop uw diamanten in de safe en dan ga ik naar bed. Het ontbijt is om half negen precies. Uh -huh. Harris, wil je mij de zak ingeven? Alsjeblieft. Dank je. Heeft iemand een nieuwe gast al gezien? Gezien nog niet. Maar als het zijn auto was die vannacht om drie uur dat helse kabaal maakte... dan heb ik nog een appeltje met hem te schillen. Dan is het dat geweest waar ik wakker van ben geworden. Meneer Harris, ik denk dat je de voor het niet leuk zal vinden dat u zit te roken... Aan het ontbijt. Ja, heb ik even geluk dat ze er niet is. Deze kant uit corona. Goedemorgen allemaal. Morgen, voor Pickering. Rookt u, meneer Harris? Ja, dat ja, geloof van wel. Ik heb het u al ettelijke malen gezegd, meneer Harris. Als u die paar minuten die u nodig hebt om uw voedsel naar binnen te schrakken, niet kunt wachten met roken zal ik mogen noodzak zien... uw maaltijden op een blad in de rooksalon te serveren. Heb ik mij duidelijk genoeg uitgedrukt? Snap het. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, bent u daar? Goed slapen, koronaal. Als een roos, mevrouw, als een roos. Oh, ik dacht dat ik u vanmorgen vroeg hoorde randscharrelen. Nee, mevrouw. Als ik slaap, slaap ik. Zo. Mag ik u even aan uw medebewoners voorstellen? Degene die nu net zijn sigaret uitmaakt in dat een schaaltje... is meneer Harris, een technicus in de auto-industrie. Hoe maakt u het, meneer Harris? Prima. En de heer die naast hem zit is dokter Brunch. Haha, dokter. En aan het eind van de tafel meneer Wixen. Meneer Wixen is rechtskundig adviseur. Hoe maakt u het? Meneer Nixon? Dit is onze nieuwe gast, Colonel Friet. De Colonel is een ordinaire, brutale bedrieger, een leugenaar en een dief. Wat zei u? Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest. Ik zei dat u een ordinaire, brutale bedrieger was, een leugenaar en een dief. Heb ik soms iets vergeten? U? U bent stapelgek, voor Bikrein. Ik ga hier onmiddellijk weg. Bespaart u me die slecht gespeelde verontwaardiging. Als u nog een stap in de richting van die deur doet, bel ik de politie. Wil iemand me even de boter aangeven? Alsjeblieft. De industriële juweliers. De firma waarbij u zegt in dienst te zijn... en die zulke voortreffelijke inlichtingen over u gaven... bestaan helemaal niet, kolonel. Ik heb het adres gecontroleerd... Het is een vestwinkel in een achterbuurt. Oh. Nee, het, is, het is een vriend van me. Ik laat me een post daarheen sturen. Het oh. spijt me. Ik had het nooit moeten doen. Maar u wou en u zou informatie zijn. Ik heb geen moment aan gedacht dat u het zou controleren. De grootste fout die je kon maken, kolonel. Ze doet opzettend pietluttig over de mensen die ze hier in pensioen nemen. Ik weet dat ik in uw geval een grote fout heb gemaakt, meneer Harris... Mijn ik wou dat u me er niet steeds aan bleef herinneren. En wat u betreft, kolonaal... Dat pakje met zogenaamde industriediamant die u me gisteravond gaf. Dat was alleen maar bedoeld om uit te vinden waar hier in huis mijn safe is. U hebt een bijzonder levendige fantasie, Juffrouw Peckering. Ik, ik wilde mijn kostbare diamanten veilig opgeborgen hebben, dat is alles. Is dit uw kostbare pakje? Ja, dat is het. En ik wil het nu graag terug hebben. Meneer Harris. Wilt u het even voor ons openmaken? Nee, paraf! Ik Klopt. waarschuw u! Een uitdaging neemt altijd aan. Nou, laten we allemaal maar in de hoek gaan staan en ons schamen. Het zijn diamanten. Schitterend. Ik hoop dat u nu tevreden bent. Ik heb niet veel verstand van edelsteden, maar ik zie wel het verschil tussen gekleurd glas en diamanten. En dit is glas, kolonel. Ordinaire glazen kraaltjes. Lelijk en onecht, net als u zelf. U zegt gelijk, het is glas. En als u de koffer van de kolonel die achter in zijn auto staat openmaakt, vindt u daarin het collier dat hij vannacht uit de zeep gestolen heeft. Is dat waar? Kolonel, geeft u mij geen antwoord. Ik zie het al. Hij is hier gekomen met het vooropgezette doel om te stelen. En als zijn auto het niet had laten afweten, dan was hij nu al mijlen ver weg geweest. Dus het was toch uw auto die ik midden in de nacht gehoord heb. Ja, er moet water bij de motor gekomen zijn of zoiets. Oh ja, oké. Okay. Ik ben op heten daar betrapt. Maar u hebt uw perils terug en mij voor gek gezet. Zou u het nog plezieriger vinden om me de gevangenis in te laten draaien? Ik zou het plezierig vinden, kolonel. Geweldig plezierig. Ik had al de pest aan u, zo ik nog in dienst was. Maar aan de andere kant heb ik toch wel bewondering voor iemand die een venning alarmsysteem buiten werking kan stellen. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik denk wel dat hij het daar kan, mevrouw Pikkering. Ja, dat denk ik ook. Wat vind jij ervan, Bixel? Tja, hij ziet er enorm serieus uit. En toch is het een geweldige schurk. We hadden het niet beter kunnen treffen. Het schijnt dat u de toets doorstaan hebt, koronaal. Dat u daar gaan zitten, naast meneer Wakeson. Ik ga uw ontbijt klaarmaken. Ah. Zou iemand mij misschien willen vertellen... wat er hier aan de hand is? U gaat ons helpen... bij een overval op een bank, kolonaal. Wat? U was de enige waar we nog op zaten te wachten. Nu zijn we compleet... We zijn er allemaal ingetippeld op die advertentie van juffrouw Pickering, dacht op een gemakkelijke manier onze slag te slaan. En in plaats daarvan zijn we in een hinderlaag gelokt. Een hinderlaag? Nee, nee, ik kan het niet geloven. Zo. Ik heb nog meer, Ham, als u wilt. Oh, dank u. Ik wil nog wel wat. U Dat hebt is genoeg het... gehad. Sorry, het is het enige wat hier behoorlijk uit de pan komt. Koffie, kolonaal. Ah, graag. We hebben de kolonel net verteld hoe we er allemaal ingetuind zijn met die advertentie van u. Uh, te huur aangeboden door oudere dame, uh, afgelegen villa bewonend, enige kamers met volledig pension. De toekomstige bewoners moeten wel liefde kunnen opbrengen voor het vele kostbare antiek, de juwelen en de kunstvoorwerpen die in de villa aanwezig zijn. Goede referenties zijn een eerste vereis. Heel handig opgesteld, maar het vermaast me toch dat u niet de hele onderwereld aan de deur hebt gehad. Doordat ik die advertentie in een goede krant heb geplaatst, is het schorremorje wel weggebleven. De meeste, tenminste. zo wel te kijken? Ik zag die krant toevallig liggen toen ik in de bus zat. Daar ben ik toch wel blij om. Afgezien van een paar kleinigheden dan. U hebt zoveel verstand van motoren en zo. Daar zullen we nog heel veel plezier van kunnen hebben. Ja. U hebt die advertentie dus heel bewust geplaatst om inbrekers hier toe te krijgen. Ja. Juist, ja. En... Uh, daar hebt u voldoende reacties op gekregen. Oh ja, tot mijn eigen verbazing moet ik zeggen. En hmm. kolonel, wat vindt u van het idee om een overval op een bank te plegen? Ja, is het uh, een of andere heel oude bank of hebt u een speciale betoog? Een heel speciale bank en een heel speciaal plan. Een verrekt goed plan. We hebben er vier mensen voor nodig die er goed uitzien en redelijk intelligent zijn. Ja. Ze moeten ook een bepaalde vakbekwaamheid hebben. Ja. We zijn dus compleet. Mijn bijdrage bestaat uit de volledige voorbereiding en zekere waardevolle inlichtingen. Juist. En de betaling? Voor een werkje dat minder dan een uur zal duren, krijgen jullie samen 500.000 pond. Nog wat koffie? Graag. 500.000 pond, volleidelijk, erg volleidelijk. Een verdomd aardig van u om me te vragen om mee te doen. Maar ja, ik ben toch bang dat het niet voor mij is. Ik werk altijd alleen, dat ja, heb ik mijn hele leven gedaan. Ik ben te oud om nu nog te veranderen. Prima, koffie. Dank u. Kijk, juffrouw Pekking, als je voor jezelf werkt... dan weet je dat je werkt met iemand waar je op vertrouwen kunt... Maar als je met vrienden werkt... Bent... dieven hebben hun erecode, kolonaal. Neem mij niet kwalijk, meneer Weeksen... ...maar cliché's en rechtskundige adviseurs... trouw ik allebei. Ik was rechtskundige adviseur. Heb al lang geen praktijk meer. Dank u voor het ontbijtje, Ik praat natuurlijk met niemand over wat u mij verteld hebt. Veel staartte... En geluk met alles. Als u er nu even wilt excuseren. Wilt u zo vriendelijk zijn nog even te blijven zitten, kolonel? We zijn nog niet klaar met ontbijten. U bent hier gast in huis. Gedraag u daar dan ook naar. Wat u doen? Uw houding dwingt mij om graf te zijn. U hebt geen keus. U werkt met ons mee, of u dan een zin in, hebt of niet. Ellebogen van tafel, meneer Harris. Zeker dan. Maar u hebt gelijk, kolonel. Het zou volslagen waanzin zijn te vertrouwen op mensen waar u praktisch niets van af weet. Daarom heb ik er ook op gestaan om alles te weten te komen over iedereen die hier in deze kamer aanwezig is. Bijvoorbeeld, waarom de dokter geen praktijk meer mag uitoefenen. Juffrouw Pikkering, alstublieft. Het was een bijzonder onsmakelijke geschiedenis, dokter. Ik had het niet over mijn lippen krijgen. En zeker niet aan het ontbijt. Weet ook waarom meneer Wixen drie jaar de binnenkant van de gevangenis heeft gezien? Dat was stomme pech. Ja, pech dat u op de check die u wou de naam van uw cliënt verkeerd gespeld had. En wat u betreft, meneer Harris... U hoeft mijn verleden niet op te rakelen. Ik doe mij om een heel simpele reden. De centen. En dan u nog, kolonaal. In het leger uw zee gekregen... Ontslagen bij de veiligheidsdienst waar u werkte, omdat er toevallig altijd werd ingebroken bij die klanten waar u een alarmsysteem had aangelegd. En ik geloof dat er ook nog wat onduidelijkheid bestaat over uw rang in het leger. Oh, is niet belangrijk. Wat is het dan? Corporaal. Nou moet je eens goed naar beluisteren. Zo is het wel genoeg. Met die wet ga ik niet aan de slag. U hebt geen keus. Vindt. ...erg vervelend om de politie te moeten bellen... ...en een aanklacht tegen u in te dienen wegens diefstal. Neem aan dat de gevangenis voor u geen onbekende plaats is. Dat zou u niet doen. Dat zou ik zeker wel doen, kolonel. Je kan alles van haar zeggen. Ze is een oplichter, ze berooft banken... ...maar ze houdt woord. Het enige werk in deze hele zaak spijt van heb, meneer Harris... ...is dat ik u erbij heb gehaald. Je kunt van de anderen zeggen wat je wilt... Maar dat zijn in ieder geval heren. Maar de heren kunnen niet zorgen voor een bestelwagen. Waar we mee kunnen smeren. En de heren kunnen ook niet met de ploertedouder omgaan. Ploertedouder? Nee, nee, nee. Dat, dat is mijn stijl niet. En wat doen we als iemand ons probeert tegen te houden, kolonel? Geef u hem een, een handje. Er wordt absoluut geen geweld gebruikt. Ik sta het niet toe. En dat zal ook niet nodig zijn. Wilt u dat goed onthouden, meneer Harris? Ik zal er strafregels van maken. Uh. Waar staat die bank die we gaan berooven? Ongeveer 20 kilometer hier vandaan. U gaat daar vanmiddag een rekening openen. Wat? wat, wat? Ik heb geen geld. Meneer Wakeson is een expert in het namaken van seks. 350 pond is wel genoeg, denkt u ook niet? U bent veiligheidsagent bij een bank in Zuid-Afrika en u bent hier met ziekteverlof. Ik geef u een paar introductiebrieven mee. Oh ja, en we moesten natuurlijk u ook een andere naam geven. We vonden dat Major Charles Seals een mooie rechtschapenklank had. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen hebt tegen deze degradatie. Oh, Voor hoe de zaak is. Oh ja, en ik heb ook nog de vrijheid genomen u het zilveren kruis van verdiensten toe te kennen. Ja, dat heb ik toevallig al. En wat gebeurt er als we ontdekken dat die cheque vals is? Het neemt drie dagen voor een cheque gecontroleerd wordt. In die tijd zijn we al meilen ver weg de bloemetjes aan het buiten zetten. Wanneer gaan we dit zakje opkrappen? Oh, had ik u dat nog niet verteld. Morgenmiddag. Morgen? We zullen alle onderdelen met u bespreken als u de bank goed bekeken hebt. Oh ja, dat is waar. <klaar> als u even tijd hebt... Zou u me dan de parens terug willen geven die in de bagageruimte van uw auto liggen? Als u ze bij het daglicht goed bekijkt, zult u zien dat ze net zoveel waard zijn als uw industriediamanten. Maar ja. <laughs> nu moet ik voor een lunch gaan zorgen. Uh, meneer, uh, hoe is de naam ook? Oh, o ja, meneer Harris. Ja, kolonel. Uh, ben de automonteur, hè? Ja, Ach, misschien zou je dan even naar mijn auto kunnen kijken. Ik heb hem vanmorgen om uur of half drie niet aan de gang kunnen krijgen. Drie uur. En was hij gisteravond nog in orde? Absoluut. Hier. Doe dit dan maar weer op zijn plaats. Wat is dat? Hier is het roodtortje. Stop het maar weer in de verdeelkap en hij loopt als een naaimachine. Krijgt u altijd zo kleur als u kwaad wordt? Heerseels, hè? Huh? Oh, ja. Yeah. Ik ben de directeur. Mijn naam is Les Komt u binnen? Gaat u zitten. Dank u. U wilt hier een rekening openen? Precies. Maar het zal een tijdelijke rekening moeten zijn. Ik blijf hier niet langer dan drie maanden. Oh. Ik werk in Zuid-Afrika. Ik ben met ziekte vanaf de O Oei, oh, laten we dan maar hopen dat u mevrouw ook knapt. Ik ben nog nooit in Zuid-Afrika geweest. Het moet een schitterend land zijn. Huh? Allemaal diamanten en blikjes fruit. Oh, ook nog wel andere dingen. Ik wou dit bedrag graag op uw bank starten. Hier hebt u de check. 350 pond. Ik zal even iemand laten komen om het een oude te maken. Ach, wij vragen wel altijd referenties. Hier hebt u een brief van mijn firma. Internationale beveiligingssystemen... ...Zuid-Afrika, Majoor Charles Sales. Hoofdbeveiligingsdienst. Interessant. Hier heb ik nog een introductiebrief voor u. Persoonlijk van de directeur van uw filiale Kemberly. Kemberly? Ja. ja. Ik heb me nooit gerealiseerd dat we daar ook een filiaal hadden. Oh, wat twee keer zo groot als hier. hier. Hierbij introduceer ik Majoor Joost, bij u. Een zeer gewaardeerde klant en een persoonlijke vriend. Wees u vriendelijk hem in alles behulpzaam te zijn. Geadresseerd hm. aan mij persoonlijk. Hè? Hij heeft u nou opgezakt in het jaarboek voor de bank. Oh. Eh, hij schreef dat uw firma de alarminstallatie in zijn filiaal heeft aangebracht. Dat klopt. Oh, wij zijn erg trots op ons eigen alarmsysteem. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. Uw bedoeling is me te erger, meneer Harris. Zal het u plezier doen te weten dat u daarin volkomen bent geslaagd? Ja, nou, dat heb ik nou weer gedaan. Dat, dat wangelijke geluid. En kijk eens naar uw handen. Ze zijn smerig. Ja, we gaan naar het bankbureau, voor niet naar een of de pokkenfeest. Na morgen kunt u net zoveel schelden als u wilt. Maar onder mijn dak staat ik dergelijke onbeschaafde taal niet toe. Ik zal mijn mond uitspoelen met water en zeep. Gebruik daar dan ook wat van voor uw handen. ...nog een plakje eigen gebakken cake, meneer yeah, Wates. Nee, dank u. Uh, ik heb meer dan genoeg gehad. Ja, ik dacht ook al dat hij bedurven was. Oh, daar is de dokter. Mmm, uh -huh. tien mm. in de tuin. Wat gezellig. Ja, maar hij smaakt er niet beter door. Eén ding moet ik zeggen van uw eigen gemaakte cake, juffrouw Fropikkeri. Hij is niet te vreten, maar hij jaagt wel de beste weg. Ik zeg ook niet dat mijn kookkunst voortreffelijk is, meneer Harris. En vroeger dagen hadden we personeel voor dat soort dingen. Thee, dokter. Ja. Oh, die vruchtenkeek ziet er heerlijk uit. De kolonel zou nu toch zo langzamerhand terug moeten zijn van de bank. Ik zag wat een paar minuten geleden de oprijlaan inkomen. Heb je de bestelwagen, Harris? Ja, natuurlijk. Dat hebben meneer Weijsen en ik vanmiddag afgehandeld. Oh, oh, oh, oh. Attentie! Thee ja. voor de kolonel. Oh, thee in de tijd. Heel. Mm -hmm. Ah, dat zal zakken. Zeg, ik kom mijn auto niet in de garage zetten. Iemand heeft er een bestelauto van tafeltje op je dekje ingezet. Vraag permissie om de schuld op te nemen, kolonel. In gevolg van het reglement van Urgde ben ik er met mijn wettige adviseur, die daar zit, op uitgetrokken en heb hem gestolen. Gestolen? Oh, uh, dank u. Nou ja, om precies te zijn, we hebben hem meegenomen zonder toestemming van de eigenaar. Als we morgen klaar zijn met dat klusje op de bank, dan krijgen ze hem weer terug. Nou ja, als ze hem uh, herkennen tenminste. U hebt uw cake niet opgegeten, dokter. Even flink zijn. M M kan iemand mij misschien uitleggen waarom we een bestelauto van tafeltje dekje nodig hebben? Mag dat wel ruurwagen van tafeltje dekje zijn, maar als ik er vannacht gespoten heb, is het een ambulance. Ja. En dan vraagt u natuurlijk weer, waar hebben we een ambulance voor nodig? Oh, nou eens even uw mond, meneer Harris. Neemt u een sandwich of een plakje cake, kolonel. Ja. En... Wat denkt u van de bank die we hebben uitgezocht? Oh, Als u nog steeds van plan bent om die bank morgen te beroven, vergeet het maar. Die hebben zelfs alarmsystemen om de andere alarmsystemen te beveiligen. Hebben ze u rondgeleid? Oh ja, ja ik moet zeggen, uw brieven hebben wonderen gedaan. Ze waren zo trots als Paul om hun beveiligingssysteem aan een vakband te laten zien. Ik ben niet in de kluis geweest, dat is waar, maar ik kan me niet voorstellen dat ze daar geen alarm zullen hebben. De kluis is een Excelsior met een van en computer. En een circuit van drie dubbele tijdsloten. Hoe weet u dat? Ik heb hier een schema van het alarmsysteem van de bank. Oh hemel zeg. Waarom wou u dat ik daarheen ging terwijl u dit al had? Altijd beter om een verslag te krijgen van iemand die er zelf geweest is. Ja, ja, ja, ja, ja, maar hier kan je dan wel op zien waar al die alarmbellen zitten, maar daarmee heb je ze nog niet uitgeschakeld. Kijk, ze hebben alarmsystemen die werken met luchtdruk, met warmte, met geluidsgolven, met elektronische camera's. Nou ja, als je daar s'nachts één ding binnen de deur krijgt, gaan er ongelukkig minstens drie installaties tegelijk werken. We hebben er ook niet over gedacht om het s'nachts te doen. Waarom zullen we al die moeite op onze hals halen door in te breken... ...terwijl overdag de deuren voor iedereen openstaan? Iedere kassier heeft op de grond een geheime knop vlak bij zijn voet. Er hoeft maar iets verdachts te zijn en de kogelvrije luiken komen omlaag. De buitendeuren gaan automatisch op slot. En de alarmbellen rinkelen op het politiebureau dat op pad tegenover ligt. Als u dat soms nog niet opgemaakt had... en de kluizen vallen dicht in de automatische tijdsloten. Nou, dan kunnen we het wel vergeten. Maar ja, er moet toch ergens een zwak plekje zijn? Ja, maar... Ja, laten we nou eens aannemen... dat we op een of andere wonderbaarlijke manier... toch kan zien om in die kluis te komen. Dan moet je door een hek. En er zijn twee sleutels nodig om dat open te maken. De directeur heeft er een... en de hoofdkassier heeft de andere. Nou, als je dat dan ook nog gelukt is... Dan kom je tot de ontdekking dat die kluizen op de uren dat de bank open is... ...altijd op het tijdslot zitten. De tijdsloten gaan om tien over half vier open. Dan kunnen ze de ontvangsten van die dag veilig opdagen. Om die tijd zijn we al dunnen. Zijn we binnen? Na sluitingstijd? Zonder acht te werken? Ja. Nog een kopje tje? Ja, graag. Nou oh ja, goed. Als u een plan hebt, laat het dan maar eens horen. Het moet wel die speciale bank zijn, kolonel, omdat die altijd het meeste geld in huis heeft. Dit weekend gaan vier grote plaatselijke firma's die samen 1500 man personeel hebben, drie weken met vakantie. In die tussentijd sluiten ze. Vrijdagochtend om 10 uur gaan twee gepanzerde bestelwagens naar de bank om de lonen en het vakantiegeld op te halen. Het zijn bankbudgetten van 1, 5 en 10 pond. En die zitten in verzegelde zakken. Dan zijn er nog kistjes met klein geld. En het ligt allemaal vlak achter de deur van de kluis. Oh, u beschikt over heel wat informatie. De mensen respecteren me en praten met me. Oh, ze praten blijkbaar nogal openlijk. Om hoeveel geld gaat, gaat het? Iets meer dan anderhalf miljoen pond. Anderhalf miljoen? Ik wist niet dat het zoveel zou zijn. Ja, misschien ligt het aan mij, hoewel ik een beetje doof op mijn oude dag, maar ik dacht dat u gezegd had dat, dat er buiten maar 500.000 zou zijn. Ik zei dat jullie aandeel 500.000 pond zou zijn. 125.000 voor ieder van jullie. Als organisator neem ik de rest. Dus wij krijgen ieder 10 en u 60%. Ha, een royale provisie, dat moet ik zeggen. Nu zit u naar nou zeuren. U was gewend om 100% van uw klanten te nemen. Ik vind u een erg vervelende man. Haar provisie doet er verder niet toe. We hebben toch genoegen genomen met 125.000 de man. Ja, maar moet Zonder wezen. haar zouden we dit nooit van de grond gekregen hebben. Mag dan meteen slurpen, maar eerlijk is eerlijk. Dank u zeer, meneer Harris. Tot uitzien, dame. u niet, dame. Wat wordt met dat geld alsof het confetti is, ja? Hebt u enig idee van de omvang en het gewicht van anderhalf miljoen pond? Je kan het idee in je broekzak mee naar buiten smakkelen. Je krijgt het idee in de koffer. Hoe denkt u het eigenlijk de bank uit te krijgen? Ha, op, op klaarlichte dag. Wel eens een hartinfarct, gehad, Kourmel. Nee. Dan krijgt u een morgen. Het plan is als volgt: heel eenvoudig. Was. Laatste sigaretje. <tie> Hoort u dat? Ja, de nachtigheid. Prachtig, hè? Dit is het uur van de dag waar ik het meest van hou. Het lijkt wel op de roze s'avonds veel sterke geuren dan overdag. Oh, en kijk eens naar die zonsondergang. Ja, dan verzoen je je weer met het leven. Ach, ik krijg nooit genoeg van dit uitzicht. Ja, morgen om deze tijd is het allemaal achter de rug. En dan gaan we ieder helaas onze eigen weg. Ja. Ik weet wel dat mijn zaken niet zijn, maar als ik zo'n schitterend oud huis had en zo'n prachtige tuin, zou ik meer dan tevreden zijn. Zullen we niet inlaten met misdaad en Zoals Harris. En ikzelf. Kolonel, Dit huis is al in onze familie sinds 1742. En als ik begin volgende maand geen 120.000 pond heb... wordt het verkocht. Verkocht? Mijn vader is vorig jaar gestorven. En hij liet nogal wat schulden na. Grote schulden. Ik heb zoveel als ik kon afbetaald. Maar hij had ook veel geld van de bank geleend. En die nam het huis als onderpand. En nu wil de bank het geld terug. Dat is niet eens onredelijk. Ik begrijp het, lieve. Het mag toch lief zijn. Ach, kolonel. Laten we maar hopen dat het morgen allemaal klopt. Het moet. Het moet. Laten we even naar de garage lopen en kijken hoe ver meneer Harris is met het spuiten. Ja, laat ons gaan. Oh, wat een vrouw. Nou, wat denkt u ervan? Geweldig. Een ambulance. Tot in de kleinste details. Nou ja, het is mijn vak. Ik was de spuitkoning. De jongens pikten s'morgens een blauwe wagen en s'middags verkochten we een gele. En als de nieuwe eigenaar pech had, pikten ze hem weer. En we verkochten s'avonds een bruine. Maar met alleen overspuiten krijg je hem toch niet zo, hè? Maar dit is van origine een ambulance. Papertje Dekje heeft hem overgenomen van het ziekenhuis en hem in hun kleuren overgeschilderd. Meneer Harris moest hem alleen maar in de oude staat brengen. Is het nog gelukt met de sirene? Ja, die moest ik namaken. Hier, buiten. er. Nee. Oh, uitstekend. En allemaal gedaan met een bandrecordertje en een luidspreker. Heel goed. <laughs> Zo, als u gewassen bent en andere kleren hebt aangetrokken... ...komt u dan nog even bij ons in de zitkamer voor de laatste instructies. Ja, Dank je, dame... De uniform is me nog steeds te De zieke broeders dragen geen maatpakken, meneer Wixen. Hoe zit dat van u, meneer Harris? Uitstekend. Ik heb het gevoel dat ik zo de straat op kan en gaan helpen bij bevolking. Hoe beter je een rol aanvoelt, hoe beter je hem speelt. U weet dus allemaal wat u morgen te doen hebt. Ja, het hoofd. Ja, Hoe laat hebt u die afspraak met de directeur van de bank, dokter? Kwart over drie, maar ik zorg dat ik te laat ben... zodat het bijna half vier is als ik daar aankom. Ja, maar zorg ervoor dat u niet te laat bent. Ze sluiten de deur om half vier... en daarna laten ze niemand meer binnen. U bent dan al binnen om geld te starten, kolonel. Dat hebben we nou al honderd keer doorgepraat. Het spijt me, maar er staat ontzettend veel op het spa. Ik wacht op jullie bij de tweesprong, halverwege het bos. Jullie laden het geld over in mijn auto. Dan gaan we ogenblikkelijk uit elkaar en gaat iedereen zijn eigen weg. Uh, een ogenblikje. Hoe zit het uh, met de verdeling? Ieder van jullie krijgt een sleutel van een zeeflokket in Londen. Binnen drie dagen ligt jullie aandeel daarin. Daar hebt u ons nooit iets over gezegd. Ja, en waarom kunnen we het niet meteen verdelen? Binnen een paar minuten zal de politie de hele streek hier uitkammen. Er zullen overal wegversprengen zijn. Ja, ja. Willen jullie tegengehouden worden en gefouilleerd, terwijl je het geld toch bij je hebt? Wat is er aan de hand? Vertrouwen jullie me niet? De anderen zijn te veel hier om het te zeggen, dus zeg ik het maar. Ze vertrouwen u niet. Maar voor een eenvoudig type zoals ik ben... ...lijkt het me heel verstandig om het te doen zoals u van plan bent. En als u ons zou proberen te bedriegen... ...dan weten we natuurlijk waar u woont. Dank u. Ja. En dan stel ik voor dat we nu allemaal vroeg naar bed gaan. Ja. ja. ja. En hoewel ik persoonlijk stel. geen sterke drank in huis wil hebben... ...vind ik dat dit toch wel een hele speciale gelegenheid is. Meneer Harris... Pak de glazen dus uit de kast. Laten we voordat we naar bed gaan drinken op ons succes. Uh, toch geen eigen gemaakte wijn, hè? Nee. Uh, nou, laten we dan maar drinken op de voorspoedigste... en succesvolste roof op klaarlichte dag. Meneer Jones. Hebt u die dokter Roberts al gezien? Eh, uh, nee, meneer. Oh, ja, dat is toch te gek. Hij heeft zijn afspraak met me gemaakt om kwart over drie precies. En als hij niet heel vlug komt, dan zal hij een andere afspraak moeten maken. De deuren moeten om precies half vier dicht. Zeker, meneer. Hé, hey. dag, majoor. Oh, meneer Lijfers. Goedemiddag. Gaat u weer wat geld storten? Ja, ik breng de rest van mijn geld ook maar. Ja. U bent op het nippertje, majoor. We ja. gaan zo sluiten. Ja, op het nippertje. Kom nou, dokter. Waar blijf je nou? Maar dan, maar dan? Mag ik ik bang. Nee, niet te douwen. Achteruit. Maak eens een beetje mee. Arm kind. Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? Klein jongetje. Over je. Nou, gelukkig niet ernstig voor zo'n Kan als een. Uh, agent, uh, kan ik misschien helpen? Ik, uh, ik ben arts. Niet meer nodig, dokter. Nou, mensen, dat was het. Ik weet het niet. Ja, laat de ziekenwagen nou door. Ik heb u nog nooit gezien. Woont u hier in de stad? Nee, nee, nee. nee. Ik uh, ben op doorreis. <laughs> maar uh, wilt u nu excuseren? Ik moet nog wat bang op Dan hoop ik dat u het nog haalt. Sluitingstijd. sluitingstijd. Ja. Sluiten, meneer Jones. Het spijt van me, hoor, maar, maar u moet nog echt weg. We gaan sluiten. Oh, uh, ja, natuurlijk. Het spijt me ontzettend, dokter, maar u zult morgen terug moeten komen. We gaan dicht. Uh, ik ben opgehouden. Er was een ongeluk gebeurd op de straten, een klein jongetje. Oh, Wat is er? Meneer joods vlug. Ja. Mijn hart. Mijn hart. Oké, okay, ik heb hem. Uh, ik ben arts. Uh, wat is aan de hand? Ze zegt dat het zijn hart is. <laughs> ja, klopt. dat ziet er niet best uit. Uh, kunnen we hem in uw kantoor neerleggen? Ja, natuurlijk, deze kant uit. Uh, nee, uh, deze kant. Ja, deze kant uit. Ja, in die stoel, ja. Zo, even luisteren naar het hart. Hm. Weet u uh, wie zijn huisdokter is? Oh, ik denk niet dat hij er een heeft. Hij is net hier in het land Hij komt uit Zuid-Afrika. Dat is niet best met hem. Uh, hij moet naar het ziekenhuis. Hm. Kan ik hier even bellen? Natuurlijk. En dat er nou juist vandaag moet gebeuren. Ja? De ambulance is het meneer. Goed. Laat ze hier komen. Ja, zet de brancard maar hier. Dank u, meneer Jones. Uh, dit de patiënt? Zeker een hartinfarct, dokter? Daar kun je wel eens gelijk in hebben. Ach, meneer Lethbridge, zou u me even dat kleine flesje willen geven... dat naast mijn tas staat? Dit? Ja, dank u. Wilt u een paar druppeltjes op deze zakdoek doen... Ruikstag, Eurofoon. Dat komt best, want dat is het ook. Ja. Goed zo, meneer Leverage. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Hier zijn zijn sleutels. Hoort Nog een klein druppje erbij, en dan zijn we klaar. Meneer Jones, wilt u even hier komen? Ik kom eraan, dokter. Hé, hey. ik ben. Wat, wat is er met meneer Lesbius gebeurd? Oh, ja. ja, Slip hoor achter ons bij huis. Dan kunnen ze hem niet zien. Zo, en hier zijn de andere sleutels. Zo, kolonel, u kunt uw hart in vaart weer vergeten. Vooruit, naar de kluis. Zo. Dat is de laatste. Aan de onderkant vastbinden. Ja. De deken gaat er toch overheen. Ja. Ja. Oké, okay, kolonel, de volgende wacht hartinfarct. Wacht Vanuit, ja. op de Ja. Zo, ja. Nou, de deken. Ja. Nee, nee, nee, Hij nee. moet er wat? meer overheen hangen. Ja, ja, wat, hier, hier, zo hier, kun je de zakken hoor. met geld toch nog zien. Ja, ja. ja zeg, hoe, hoe is het zo? Ja, prima. Ja. Ja. Til hem nu op. Ja. Hey. Nee. Ja. Oh, nee, jongens. Dat is te zwaar. Die krijgen wij nooit naar buiten, we dat zullen één zak achterbetalen. Nee, nee, nee, dat kan niet. In iedere zak zit 125.000 pond. Ja, maar als we die op kunnen tillen, kunnen we net zo goed de teruggouden in die kluis. Nee, nee, ik denk dat het niet goed verdeeld is. Schuif die zakken hier naartoe, hè. dan ja. gebruik ik die als kussen. Ja, Zo, echt is dat groot Ja, is goed. Ja, nou, fijn. Probeer uh, nou nog. Ja, ja, ja. Hoe? Gaat het? Ja, nou, nou, net anders, hoor. Ja. De deur, dokter. Ja, dat gaan we. Ja, ja. Bedankt voor alles, meneer Naspred. Ik bel u vanuit het ziekenhuis. Goedemiddag. Ze zitten allemaal naar ons te kijken. Ja, natuurlijk. Je ziet toch niet elke dag iemand op een bankaard dragen? Nou, kom loop door Openmaken, politie. Goed hemel, wat doen we nou? Uh, Ze afbluffen. Uh, hou je klaar om te smeren, kolonel. Schiet op, open doen. Ja, ja, kom maar aan. We zagen de ziekenwagen buiten staan. Wat is er aan de hand? Uh, een van de klanten heeft een hartinfarct gekregen. Oh ja. U hebt het druk vandaag, dokter. Ja, het, het ongeluk schijnt me te achtervolgen in fruit? Hij moet zo goed mogelijk dat ziekenhuis. Welk? St. het Ja, ja. Nou, dan moeten we nog een paar drukke straten. Wij rijden wel voorop. Beetje achteruit, mensen. Laat die bankaard door. Binnen de vijf minuten vinden ze de directeur en dan breekt de hel los. Uh, ik bedenk wel iets. Als we meestal in de waag gaan... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik help u wel even. Ja. Hier! Ah, god, die is zwijzer. Ja. Dokter... Gauw, oh, kijk eens. Ik geloof dat hij er geweest is. Geweest is? Oh, met stethoscoop. Ja, ik denk dat het geen spoedgeval meer is. Hij is dood. Nee. U hoeft nu ook niet meer met ons mee te rijden. We kunnen het nu rustig aan doen. Trek het u niet zo aan, dokter. U kunt ze niet allemaal in leven houden. Ja, helaas niet. Doe het laken over zijn gezicht, Harris. Ja. Goed, weeksen, we kunnen. Is het gepermiteerd dat ik weer bijkom? Als u met alle geweld wilt. Ik vond het idee dat u dood zou zijn helemaal niet gek. Rekende net uit hoe groot mijn aandeel al zou zijn. Ik had nooit gedacht dat een hoofdkussen van 125.000 pond zo verdraaid ongemakkelijk zou zijn. Nou, in ieder geval, het is als gelukt. Inderdaad. En nu gaat het vuil van een leedakje. Hé, hey, wat is er? Waarom stoppen we? Nou, we zijn er. Daar staat je verpikkering met de auto. Kom op, kolonel. Harp eens even een aandacht. Ja. Ja, ja, jongens, toch? Ja, prima. Uitstekend. Even een moeilijkheidje met zo'n ruisje. op een grens maar dat hebben we ook opgelost. Toch niet met geduld, hè? Nee. En de directeur? Vlug je gewoon, vorm dat was alles. Hij zal nu wel weer bij kennis zijn. Het enige wat hier overhoudt is een flinke hoofdpijn. En op een gevoel van een enorme hoeveelheid. Zo is dat, dokter. Zal ik rijden? Ja. Ja. Uh, nee, ik ben bang dat u teleur moet stellen. Wat bedoelt u? Oh, dit is het punt waar onze wegen zich scheiden. mevrouw. Hier nemen wij afscheid van u en u neemt afscheid van het huis. Nou, nou, nou, we waren toch overeengekomen. We, we waren toch afgesproken. Een overeenkomst die onder dwang gemaakt is, is niet rechtsgeldig. Oh, had u nou werkelijk gedacht dat u 60% zou laten houden? <laughs> en ik dacht nog wel dat ik met heren te maken had. Oh, ja. Hoeveel willen jullie dan hebben? Alles. Spijt ons maar. u was nogal naïeuw, weet u ook niet? Vond u niet erg toevallig dat u op uw advertentie precies dat soort mensen kreeg dat u hebben? Wat bedoelt u? Eerst kou de dokter. Nou, zo gauw hij erachter was wat u wilde. Heeft hij contact met ons op, opgelopen? Ach, verpikkering, op Pickering, we hebben al veel vaker met elkaar samen gewerkt. Ja, ja, ja. Ik heb u nog zo gewaarschuwd dat u voorzichtig moet zijn met de mensen die u uitkomt. Ja, daar hebt u niet iets verhaal, hè? Door schade en schande wat je wees, moet u wel lekker. En de volgende keer zult u wat beter uitkijken. Kom, kolonel, laten we naar smeren. Ja. Ik zou mijn woord wel hebben gehouden. Onthoud dat, ik zou echt mijn woord wel hebben gehouden. <mogelijk> Een beetje een beetje Ik weet het niet, maar ik moet me toch een beetje schuilen. Je zult je wel beter voelen als je je setjes helemaal in handen maakt. Er... <wijetje> hey, <actrice _> <voelt> hey, hey, hey, wat doe je nou? Even kijken. Al dat heerlijke helft. Nee, Het is niet waar. Wat is dat? Papier. Wat is het? Alleen met papier. Witte blaadjes papier. Wat Nee. nou? Nee, nee. Deze ook. Geef hier dat best. Zijn we zijn wat? Ik begrijp het niet. Kijk eens, kijk eens wat ik hier net vind in het handschoenenkastje. Ja. Nee, kijk hier eens een gepraak. Een grijze gepraak. Oh, maar nou snap ik ook waarom ze het alarmsysteem niet te controleren terwijl ze er zelf volledig uitgewerkt schema van dat. Waarom ja, dan? Omdat de politie dan nooit op het idee zou komen dat het door echt mensen was gedaan. We houden uw man vannacht nog hier in observatie, mevrouw Ledbridge. Hij heeft een lichte shock, maar geen lichamelijk letsel. U kunt zo lang blijven als u wilt, hoor. Dank u, zuster. John? Hallo, Bed. Hoe is het nou met je? Met, met, met mij gaat het best. Ik dacht alleen dat het er beter aan zou zien als ik nog een beetje versuft was. <laughs> en hoe is het bij jou afgelopen? <laughs> Ze hebben zich helemaal niet aan onze afspraak gehouden. Nou. Ze hebben hem als een paar oude schoenen laten vallen en reden weg. <lacht> Ik zou er heel wat voor over gehad hebben om hun gezichten te zien als ze die geldzakken openmaken. <lacht> <lacht> nou ja, we hoeven ze nou in elk geval hun aandeel niet uit te betalen. <lacht> Laat dat een last voor u zijn, heren. <lacht> Ik heb toch wel een beetje meelijd met ze. Ze hebben zo hard gewerkt. Net <lacht> <Not> als wij. <lacht> al dat papier op maat snijden. Als de mensen nog maar eens willen inzien... dat het het makkelijkste is om een bank te beroven... door een poosje dubbele boekhouding te voeren... en dan een beroving op het hout te zetten... om de cijfers weer een evenwicht te krijgen. Oh, oh liefertje, wat heerlijk. Anderhalf miljoen pond. Ergens veilig voor ons opgeborgen op een andere bank. Nou, dat is toch wel een beetje chloroform waard, niet? Zij, oh. Je hebt toch geen spoor achtergelaten in het huis? Nee, nee... Ik breng morgen de sleutels terug. Nou ja, goed. De bank fungeert toch alleen maar als executeur. Oh, ik verheug me er zo op om nu eindelijk eens te kunnen gaan drinken, roken, vloeken. En niet meer die afschuwelijke grijze pruik te hoeven dragen. Oh, hier, schat, een druifje. Mm, dank je. We kunnen ons nu toch wel een kokkin voorloven, vind je ook niet? <laughs> Op klanglichte dag door Rodney Wingfield Vertaling, Lies de Wind Rolverdeling, Miss Pickering, Annie Meunier Kolonel Friat, Willy Ruis Dr. Brunch, Wim de Haas Harris, Frans Coxhoorn Weeksen, Paul van Gorkum Lethbridge, Nick Engelsman Verpleegster, Joke van den Berg Jones, Frans Zuidenga. Politieagent, Hans Hoekman. Technische realisatie, Beer Gertenbach. Assistentie, Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkstra.